De astronauten die met ruimteschip Starliner naar het internationaal ruimtestation ISS zijn gevlogen... zijn daar niet gestrand. Dat zegt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. De terugkeer is al meerdere keren uitgesteld vanwege technische problemen met de Starliner. Het onderzoeken daarvan kan nog weken duren. De astronauten zijn al drie weken in het ISS in plaats van de geplande acht dagen. NASA zegt dat ze in een noodsituatie veilig kunnen terugkeren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 De Amerikaanse acteur Martin Mull is overleden. Hij was vooral bekend van zijn bijrollen in komische televisieseries. Zo was hij te zien als apotheker in Two and a Half Men... en als directeur in de serie Roseanne. Een rol in Veep leverde hem in 2016 een Emmy-nominatie op. Martin Mull was al een tijd ziek. Hij was 80 jaar. Het weer zonnig en droog. 21 graden aan de kust. 27 in het binnenland. Later wat bewolking...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 Live away. Andrew Golden Never let her slip away. Uh, goedemorgen uh, allen, uh, het is uh, 7 over 10.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 juni. Heb jij het gezien? Nou, ik zag wel op internet wat voorbij komen hier en daar. Ja, Kijk. nou, dus de langste human chain ooit in Nederland voor een klimaatactie op het strand uh, op de uh, zeedijk in Friesland. En uh, uiteindelijk komen ze dan ook bij Zandvoort uh, terecht.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 De Bee Gees uh, vanuit uh, de april uh, beginperiode. En, uh, ze kwamen uit uh, Engeland en toen zijn ze naar Australië verhuisd. Dat is een hit vroeger dit? Ja, dat is een grote hit geweest. Oké. Okay. Ja. Nou ja, de Bee Gees uh, zeg maar natuurlijk wel wat, maar... Ja, dit, dit, dit, dit was uh, de zestiger jaren, denk ik. Nou, dat is... 40 jaar voor mijn tijd. Ja, dat zeg ik. Dat zeg ik. Ja, ja, ja. ja. Thomas is nog jong, hè? Ja. Hey, um, heb jij ook een vetbike? Nou, ja, ja. Ja, heb jij ja, ook? ja, ja. Echt waar? Ik ben bang voor wat nu gaat komen. Maar... Oh. <laughs> hoe, hoe hard gaat die? Nou, volgens de regels. Ja? Ja, ja. Is het echt zo? 25. 25 keurig. Ja, ja maar de, het aantal ongevallen met deze snelle fietsen neemt heel hard toe. Uh, zowel door de populariteit van de.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 En onder die slachtoffers zijn inderdaad heel veel kinderen, we herkennen heel veel kinderen tussen de nou, 12 en 16 jaar, mm -hmm. ook met die zouden, maar ook al volwassenen die we dan op de spoedhuis een hulp zien. Ja, ik, zag, ik zat er gewoon eventjes aan, vlak voor deze uitzending, onder andere het Haarensdagblaad, onze eigen website, de website van NH Nieuws, eventjes te bekijken. Dus, en, en heb ik over alleen het nieuws in de regio. De afgelopen 20 dagen al meer dan 10 berichten over ongevallen met fatbikes. Alleen fatbikes. En dan heb ik nog niet eens over gewoon e-bikes en andere fietsen en, en automobilisten. Maar dat zijn toch wel cijfers waar ik van schrik.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 Zeker bij uh, uh, Goedemorgen, Zandvoort van ZFM. Ja. Ja. Hé, <laughs> hey, en er is uh, deze zomer uh, weer uh, zaterdag 29 juni. Dat is zeg maar vandaag. Vindt de Ibiza-markt on tour plaats. En uh, dat is uh, als je bij de, bij de rotonde ben je er was geweest. Nee. Is leuk hoor. Ja, zeg maar ook niks steentjes met de Ibiza. Uh, shit. Zomerse. Uh, ja, zomerse okay. shit. Okay. En uh, helemaal, helemaal gezellig. <laughs> hey, en uh, afgelopen week was er natuurlijk uh, de historische Grand Prix. waar wij uh, uh, ook bij waren. De, de, de... Ja, het was een mooi weekend. Het was een mooi weekend, hè? zeker. Ja, en, uh, goed, goed georganiseerd door Hans Bos. Uh, Hans Bos. <laughs> Hans, Hans Botman. Hans Botman en, uh, en uh, Leon van Es hebben dat uh, helemaal in elkaar gedraaid. En uh, Carina was er ook en die had een. een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 je de auto leren kennen, uh, dus dat maakt de uitdaging wel wat groter, maar weet je, het is gewoon heel gaaf om meer te ja, rijden. Nou, u rijdt hier vast heel vaak, of niet? Nee, eigenlijk niet, dit is volgens mij pas de eerste race dit jaar. Oh, dus, dus, en dan de derde prijs al. Dat, hoe voelt het zich zo tussen deze superleuke sfeer vandaag? Ja, heel, ik vind het ook echt leuk van de historische race, juist dus dat het zo toegankelijk is, mensen kunnen overal bij. Uh, je ziet alle jaren uh, van auto's. Uh, ja, ik denk qua auto's voor zo'n uh, moment, een van de leukste evenementen die we hebben. Dat hoor ik dus ook terug. In het dorp gisteravond ook. Ja. Mensen zijn zo blij. Uh, ja. Vooral ook kleine kinderen met hun gezinnen komen hier ja. en zeggen dit is gewoon het leukste. Een beetje een uh, greep naar vroeger, dat ze die oude auto's kunnen zien. Heeft u die ene oude auto gezien? Zo.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 Nee, nee, Kijk, ik, ik denk wel, al in, hou je niet van race, ik denk wel gewoon dat heel veel van die oude auto's. zijn natuurlijk echt met de hand geklopt op zijn soort kunstwerken. Ja, ja. Uh, dus. Ja, tenminste, uh, zo ervar ik dat ik sommige van die auto's zie die ik niet eens als raceauto ervaren, maar dat is gewoon echt een mooi object. Gewoon, oh. weet je. zeker weten. Die uit 1928, ik zeg die moet misschien in het Lauwman Museum. Ja, nou, daar wilde die wel van nadenken. Ja. <laughs> Maar uh, bent, u bent vast heel trots hoe deze dag uh, allemaal verlopen. Nee, zeker. Ik ben altijd, ik heb, we hebben heel veel geluk met het weer. Maar nou, een mooi sfeertje. Dus, nou, ja, dat is, nou, dat is nou. Ik wil u heel erg bedanken en uh, genieten ervan. Wanneer is uw volgende race? Nee, ik ben uh, oh, nog niet gepland. Niet gepland, ja. nee, dat is ook wel lekker. Ja. Nou, geniet ervan. Dank u wel. Dank u wel. En gast erop. <laughs> lekker ja. hè? En lekker hè. Mooi geluid altijd.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 Want Robert Overdijk ja, ja, ja, is, Robert Overdijk is de, ja. Dit even ter... Uh, Hans, te weet je, correctie is uh, geregeld. <laughs> Laten we eens de plaat draaien, jongens. Ja hoor, dat was uh, uh, Older van George Michael...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 Uh, Frits van der Werf? Nou, dat is gewoon ook eigenlijk een, een hele grote sportschool. Maar daar ben ik dus ook begonnen met de judo les geven, uh, aerobics les te geven, bowl les te geven, uh, ski gymnastiek noem maar op. En uh, uiteindelijk, ja, toen uh, ben ik uh, erin getrapt. Dat Cordy die kwam eigenlijk steeds op vakantie, die uh, wilde mij graag hebben voor de Kennedy in Zandvoort. Dus ik heb mijn huis verkocht en ben er hier doorkomen. En dat is ook de reden dat je hier uh, woont? Ja, dat is de okay, reden. Oké, wat grappig.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 Ik zou zeggen... Uh, ik een, een uh, groep tot mijn 90, maar dan moet ik wel op 30 jaar. Dat is wel heel lang. <laughs> nou, de eerste 30 jaar kan ik niks zeggen. Ja, jij bent met mij, hè? Ja, natuurlijk. Geen enkel probleem, dank je. Ja, dank je wel. fijne dag verder en een mooi weekend. En uh, we spreken elkaar, Mars. Yes. Oké, okay, bye-bye.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 uh, veel ondernemers, bewoners en bezoekers waren de afgelopen jaren positief over de zomerafsluiting van de Halterstraat. Het brengt wat meer sfeer in de straat en dat is goed voor de avondhoreca. En ook dit jaar gaat de Halterstraat dicht tussen uh, 1700 5 uur. Dus uh, 1700 is 5 uur. Ja. <laughs> en uh, twee uur s'nachts. Uh, dat gaat van uh, 28 juni tot en uh, met zondag 8 september. En Jij woont natuurlijk in de Halterstraat. Ik woon in de Halterstraat. Dus, uh, Gisteren ingegaan?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 Dus wat dat betreft, euh, nou ik ben al blij dat er geen auto's komen. Nou dat In die periode, weet je wel. Maar de hele dag. En, en ja, er zijn een aantal uh, ondernemers die er toch problemen mee hebben. De slager die, die is daarop uh, tegen. Maar er zijn maar vet, uh, parkeerplaatsen voor de slager.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 Cause I come home where my body's the maggots. And I miss your gender hair and the way you like the I want you to come on over. Stop making a fool out of me Why don't you come on over? go to jail. Put your house on up for sale. Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a tan. Hope you'll find the right man who fixes it for you. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair. And are you busy? Did you have to pay that fine? You would die down all the time, are you still dizzy? 'Cause Since I come home where my body's been a mess, and I miss your dizzy hair and the way you like to dress, won't you come lost the water Here I've seen all the things what you're doing and I hear and I paint a picture Since I come home tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer